Twee uur. Het NOS-journaal. Freddy van Tijn. De Britse politie gaat ervan uit dat de dode vrouw... die op een landgoed van de koninklijke familie werd gevonden, is vermoord. Het lichaam werd op nieuwjaarsdag aangetroffen... in het bos van landgoed Sandringham bij Norfolk. Een wandelaar ontdekte het lichaam. De politie onderzoekt nu of de moord op de vrouw... iets te maken heeft met andere moordzaken in Groot-Brittannië. Het is niet bekend hoe lang geleden de vrouw om het leven is gebracht...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 Wolf is dieper in problemen gekomen nadat bekend is geworden dat hij geprobeerd heeft berichtgeving in Bielt en Weltam zondag te verhinderen. Die kranten schreven over een gunstige lening die Wolf via een bevriend echtpaar had gekregen. De overheid moet zorgen voor een goede overgangsregeling voor kunstenaars die gebruik maken van de w een soort bijstandsregeling. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald... in een zaak die was aangespannen door kunstenaars. Het kabinet heeft de regeling per 1 januari beëindigd... maar de kunstenaars wilden een overgangsregeling... omdat ze te weinig tijd hebben gehad... om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. De rechter zegt dat de wet waarin de wewik wordt opgeheven... buiten werking moet worden gesteld. De overheid moet eerst zorgen voor een adequate overgangsperiode. Op het Twentekanaal in Eefde is afgelopen nacht... een hangende sluisdeur naar beneden gevallen... De scheepvaart bij het sluiscomplex is grotendeels gestremd. Alle schepen die er wel nog doorkomen worden begeleid door verkeersregelaars. Waardoor de sluis door los is geraakt is nog onduidelijk. Volgens Rijkswaterstaat is er flinke schade aan de sluis bij Eefde. Het is onduidelijk hoe lang de stremming gaat duren. Het zuiden van Australië heeft te maken met de ergste hitte in meer dan 100 jaar.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 Het weer, regen en een harde tot stormachtige wind. Met kans op zware tot zeer zware windstoten. Temperatuur rond 9 graden. Morgen afwisselend zon en buien en het wordt zo'n 8 graden. Aan BB verkeersinformatie. In de kustgebieden, vooral in Noord-Holland en Friesland, komen momenteel zeer zware windstoten voor. Vielen staan er nu op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. Er is maar één reisschok open. Er is een vrachtwagen met oplegger geschaard. Een aanrijding op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knopen de Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. De rechte reisschok is daar dicht. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaaronline rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Of via uw financieel adviseur. Dit is Radio 1. Eo: Dit is de Dag. Elsbet Guterke. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. ...to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur... ...on the 21st of december of 2012. The Mayans knew about it, the Bible. The world, as we know it, will soon come to an end. 21 december dit jaar, 2012, loopt de Maya-kalender af... ...en het speculeren over het einde van de tijden kan weer beginnen. Maar dat is niet de eerste keer, Wim Berkelaar. Dat doen wij al, uh, ja... Hey, ja. Ik zou bijna zeggen, zolang de mens bestaat. Ja? Ja, het gaat heel ver. gaat zelfs voor het nog terug. En dus moeten we die 21 december 2012 maar met een korreltje zout nemen? Ik denk altijd, uh, zeker met een korreltje zout nemen. Uh, en, en, maar kijk, het is een mooi studieobject. Zie de mens. Okay. Zo, zo zijn wij dus. Nou, dan blikken wij straks met jou terug. Ja, en vandaag uh, is het 3 januari. 60% van de mensen schijnt alweer gestopt te zijn met hun goede voornemens. Ja, voor de buitenwereld houden ze dan het beeld nog een beetje in stand. Maar s'nachts steken ze dan stiekem een sigaretje op, op of ze eten de ijskast leeg. Arts en hoogleraar Ivan Wolvers, goedemiddag. U goedemiddag. verdiepte zich in goede voornemens. Bent u er wel eens in geslaagd om er eentje vol te houden? Langer dan twee dagen? Nou, het ligt er aan. Er zijn een heleboel verschillende manieren om te beginnen aan goede voornemens. En als je daarop goed voorbereid en je weet wat je doet, dan lukt het nog wel ja. eens. Ja, en, en welke, welke lukt u wel? Uh, nou, ik ga niet vertellen welke ik niet hou. Dat is <laughs> een beetje beschamend. Ja, maar... Uh, ja, toen ik kanker kreeg toen heb ik op een gegeven moment besloten... Van, uh, ik ga anders eten, uh, ik ben vegetariër, geworden. dat lukt allemaal wel. Ja, dan hou je het wel vol. Ja. Voetbalclub AZ staat halverwege de competitie 4 aan kop in de eredivisie. Opmerkelijk als je bedenkt dat de club twee jaar geleden bijna failliet ging. Directeur Toon Gerbrands die loodste AZ mede door de crisis... en zit nu hier. Van harte welkom, meneer Gerbrands. Straks uh, over AZ, maar even het laatste voetbalnieuws van vandaag. Over Co Adriaanse ontslagen als uh, coach van Twente. In het verleden heel succesvol bij AZ. Na een half jaar er alweer uit bij Twente. Begrijpt u dat? Nee, dat, dat is inderdaad opmerkelijk. Het is zo dat... Uh, het is een ervaren coach. Het is een coach waar je weet uh, wat je binnenhaalt. Aanvallend voetbalspel. Het is een authentieke man. Je weet zijn stijl een beetje. Dus dat kan je van tevoren ook wel een beetje inschatten. Maar blijkbaar is het uh, niet gematcht daar. Nee, want ze zeiden uh, het matcht niet. Nee, dat, is, dat kan je heel vol verstaan. Dus ik... Uh, <laughs> Ik heb hem nog een klein bericht gestuurd. Uh, want ja, dus, uh, we hebben nog pers al die naam vernoemd. Dus hij heeft bij AZ heel veel goede dingen gedaan. Ja. Dus bij ons kan hij geen kwaad doen. Dus ik begrijpt het niet helemaal? Nee, ik ben niet uh, helemaal precies bij. Maar ik zal het samen zelf nog even vragen. En dan hebben we zijn lezingen bij. En dan hebben we een redelijk goed beeld. Okay. Ja, schoonmakers, die komen weer in actie nadat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. We kunnen ons de stakingsactie uit 2010 nog goed herinneren. Veel rommel in de trein en op de treinstations. Treinschoonmaker Kapi Lijverok, <kijf> welkom. U doet mee aan de staking en ook uh, welkom Ron Meijer van FNV Bondgenoten. Alweer acties, meneer Lijverok. Is het allemaal voor niks geweest twee jaar geleden? Nee, uh, nog een stap verder, want we uh, willen ook uh, mee met de samenleving. En uh, ja, dan moet je wel, uh, als die werkgevers ons niet willen geven wat we willen... dan moet je wel uh, actie ondernemen. Dus, uh. Ja, en nu heeft u actievest zelfs al aan, Ron Meijer. Denk je dat de mensen er nog wel op zitten te wachten op die acties? Absoluut. Is vaak het is gewoon maakensvraag het doodnormale dingen. Doorbetaling bij ziekte, iets dat voor u en voor mij en voor heel veel andere mensen gewoon normaal, normaal is. En uh, als dat wordt afgewezen, genoeg tijd om je werk te kunnen doen, nog ja. zo'n zo ander voorbeeld. En wij hebben er wel begrip voor, denk ik, jullie. Absoluut. En wij gaan uh, opdrachtgevers verrassen. Wij gaan af en toe misschien wel juist extra poetsen daar waar er wat extra schuim nodig is bij sommige opdrachtgevers. Dus dat wordt fantastisch en we zullen veel sympathie van het Nederlandse volk krijgen, daar ben ik van overtuigd. Onze dichter bij de dag is vandaag Daniel D. En zijn gedicht over de gesprekken hier aan tafel hoort u tegen drieën. En als u een vraag of opmerking heeft, dan kan dat. Ga dan naar de website ditisdedag.nu. Of reageert u via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Wat wij ieder jaar doen, allebei een sterretje aansteken. Ja. Oh. En zolang als een sterretje brandt, mogen ons dingen voornemen. Ik, uh, ik, nee. Zeg, wat dan? Ik ga even vaker naar buiten toe. Ik ook. Ik ga mijn moeder vaker bellen. Minder gaan zitten. Lid worden van een hobby. Ik uh, ga me inschrijven op een datingsite met dikke meisjes. Ik ga, niks, ik ga me niks voornemen. Ik ga niks voornemen. Niks, niks, niks, ik wil ook niks voornemen. Nou, we was net... Uh... Ja, Ivan Wolvers, allemaal goede voornemens. Maar uh, op 3 januari, 60% van de mensen is alweer gestopt met de goede voornemens. Ja, het gaat snel, hè? Hoe kan dat? Nou, dat gaat uh, omdat... Er zijn heleboel redenen. Ten eerste omdat uh, als je gedrag hebt, heetgedrag he, uh, of beweeggedrag, dat heb je niet zomaar voor niks. Er is altijd een reden voor geweest dat je uh, op die manier gedroeg. Die reden is niet weg. Dus alleen maar denken, ik ga, er, ik ga dat anders doen, dat is dan niet nee, voldoende? Nee, dat is niet voldoende. Blijft. Bovendien, de meeste mensen komen met vrij vage uh, goede voornemens. Ik ga meer bewegen bijvoorbeeld. Zoals even testen hier aan tafel? Uh, meneer Gerbrands, had u nog goede voornemens? Nee, als ik uh, iets goed voornemen, doe ik het op de dag dat ik het bedenk. En niet op 1 januari. Dat, dat is zeker niet op 1 januari. Nou, dat is nou weer jammer. En ja. Wim Berkelaar? Nee, eigenlijk ook niet. Komt hij er nog? Ja, het, is... ja, het goede voornemen om nog wat aardiger te zijn voor de, voor de werkgevers. Maar dat is, ja, dat is nu al niet meer gelukt. <laughs> <Nee>. <laughs> Meneer Lijver ook de goede voornemen? betere uh, toekomst voor alle schoonmakers. Oké, okay, ja. Nou, in ieder geval, dan kunnen we niet zoveel met dit soort voornemens. Nee, nee. nou ja, 60% ja. van de mensen zegt uh, op 1 januari in Nederland dat ze meer gaan bewegen. 50% zegt dat ze gezonder gaan eten. 8 procent ongeveer van de mensen zegt dat ze gaat stoppen met roken. Mm -hmm. En um, maar dat het is dus heel moeilijk vol Vooral ook omdat meer bewegen dat is niet specifiek. Dus dat, je hebt zelfs niet eens een maat om het voor jezelf te meten. Nee, je dus... moet dus echt doelen gaan stellen. Nee. Ja, dus, hoe, hoe vager je het houdt, hoe moeilijker het er is om je aan te houden. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt: ik ga twee keer in de week naar de sportschool. Ja. En dat deed ik niet tot nu toe. Hoe groot is dan de nee, kans nee. dat ik dat dan vol ga houden? Nou, die is heel gering uiteindelijk. En dat heeft te maken met, uh, ik ga er even vanuit, dat je bijvoorbeeld het nodig hebt om naar de sportschool te gaan. Dan uh, uh, kom je in, uh, in een omgeving waarin je uh, vaak ook gaat schamen voor hoe je eruit ziet. Want dan zie je allemaal mooie strakke jongens? Ja, en, en, die, en, die, en die pakjes die ze aan hebben. En bij jou zit dat wat, uh, wat strak. En, uh, dus schaamte is een hele belangrijke factor voor mensen om weer snel af te haken. Mm -hmm. um, Bovendien, uh, uh, ja, ja het, het zijn impulsmomenten, hè, die 1 januari. Het is bijna een ritueel. En uh, je moet, als je uh, echt iets wil gaan veranderen, dan moet je er best over nadenken. Het is ook zo, kijk, er is uh, veel te doen tegenwoordig vanuit die uh, hersenfysiologie over uh, in hoeverre wij echt dingen zelf beslissen. Ja, want er wordt bijna gesuggereerd... dat je helemaal niks meer zelf kan beslissen. Dat nee. je gewoon geleefd wordt door je impulsen. Maar, ja, maar je zenuwstelsel werkt ook zo. Het is, het is niet anders. Wij moeten in een omgeving overleven. En er zijn vele prikkels tegelijkertijd. En als je daar eerst over na zou moeten gaan denken... dan, als, dan op die manier waren we al uitgestorven. Want hm. ja, je moet rennen als er gevaar is en je moet iets doen. En, uh, dus, en je lichaam dat zit vol met allemaal uh, zenuwstofjes, hormonen... En, en die reageren uh, vrij snel op die omgevingsbedreigingen. En het is gebeurd, voordat jij erover na kan denken. Dus het is een illusie om te denken van... nou, ik ga dat nu om zo en zo plannen. Nee, wij denken vaak achteraf. Hè? Dus uh, wij hebben iets gedaan en dan proberen we dat te ordenen. En dan, ja, ja ik heb dat gewild. We eigenen het ons toe, als het ware. En zo langzaam maar zeker verandert onze attitude... en verandert ons idee over wat we eigenlijk willen... En dat proces moet je wel eerst door om echt een echte beslissing te maken. Dus je moet er naartoe groeien. Dus je ziet ook vaak dat mensen pas bij een, een, een, een roken stoppen met roken. Dan stoppen ze met een vijfde poging of een achtste poging. Oké, okay, maar je hebt dus eigenlijk heel veel tijd nodig om echt, een echt serieus te, in te stellen. van hoe werkt het dan. Ja. En, nou ja, maar ik zag bijvoorbeeld in de krant de afgelopen dagen weer allerlei dieetgoeroes langskomen. Bijvoorbeeld. Ja, dat is het pijnlijke. Die kunnen dus heel aardig uh, daar iets mee verdienen. En um, dat is ook niet zo gek. Want mensen willen natuurlijk ook graag een makkelijke oplossing. Ik moet altijd erg lachen. Ik heb me daar erg in verdiept. En ik vind dat, want het is een cultureel fenomeen. En ik, ik vind het fantastisch dat je dan op internet ziet... dat je vijf uh, kilo in drie dagen af kunt vallen. Mm. Er staat er ook nog bij uh, uh, zonder transpiratie en geen gekke diëten. En dan denk ik, uh, wat gaan die mensen dan in godsnaam doen? Want kijk, het is toch heel simpel een kwestie van... Uh, uh, je krijgt te veel energiestoffen binnen. En er gaat, je, doet, je beweegt te weinig. Dus er, er wordt te weinig energie verbruikt. Dat is dus redelijk, je redelijk overzichtelijk. je zou flink wat meer moeten gaan bewegen. Of wat minder gaan... En dus het, het kost zweet. En je moet je aan een, aan een zekere uh, beperking uh, houden. Die hoeft niet eens zo dramatisch groot te zijn hoor. De mensen, de, die rare crash diëten. Daar word je alleen beroerd van. Maar... <kwijnt> Uh, je moet wel iets doen en het kost je vaak wat moeite. Ja, dus de illusie dat dat zonder enige inspanning dan tot stand kan komen, die klopt dan in ieder geval al niet. Nee, het is een droom. Ja, en, en, en dat maakt dan, neem ik aan, ook weer dat het nog weer eerder mislukt. Ja, je ziet, kijk, het is ook niet zo gek. Je lichaam is ingesteld op eten en, en, en niet bewegen. Kijk, we zijn als mensen ongeveer gevormd. Er zijn een heleboel theorieën over, maar je mag wel aannemen dat we zo in de loop van de geschiedenis gevormd zijn. Wat voor oorzaken ook. Uh, maar ons genetisch pakket is helemaal gebaseerd op een situatie van 10.000 jaar en daarvoor. Want wij veranderen genetisch niet zo snel. Nou. Hè? Daar moet je geen illusies over maken. In die 10.000 jaar zijn wij nog geen 0,03% genetisch veranderd. En waar zijn we op ingesteld? In dat genetisch, genetisch patroon? Op, op armoede, op schaarste. Dus je, de, als er dus energierijk voedsel was. Dan moesten mensen dat ook snel eten. daarom heeft, ik zeg altijd maar op mijn manier. Eh, daarom heeft de lieve Heer het zoet en vet gemaakt. Want dat vinden we zo reuze lekker. Oh. Dat zit ingebakken in ons systeem. En wij slingeren niet met onze energie. Hè. Dat, we moeten zuinig zijn. Dus. We zijn een beetje lui van nature. Het is een wilsinspanning, dus een hele andere attitude. Voel je gedenken, wat God, leuk dat sport, het eh, ik ga dat anders doen. Ja, Toch, want ik las in uw boek over AZ dat u, u loopt. Ja. Moet u daarvoor iedere keer iets overwinnen... of is dat een gewoonte geworden, zo langzamerhand? Nee, het, het is, ik kan uh, van groot deel vinden wat net gezegd werd. Je moet je levensstijl wat gaan aanpassen. En dan is, dan is het structureel. En uh, dus de eerste paar keer hardlopen is nooit leuk. Want dan gaat alle dingen protesteren in je lichaam. Dus dat wil allemaal niet. Uh, maar als je dat een tijdje volhoudt, nou, dan gaat het bijna automatisch. Maar ik ging bijvoorbeeld lopen uh, altijd. Dus of het nog sneeuwde of regende. Want anders krijgen we van, dat het argumenten erbij weer. Dat er altijd wel iets is in zo'n land. Dus uh, <lacht> En ja, en als ik voornaam op die dag te lopen. ja, Je kan ook soms om twaalf uur gaan hardlopen s'nachts. Als de politie niet ziet, word je nog net niet opgepakt. Maar uh, <lacht> dat kan wel met lopen. Dus dat is ook een soort discipline die uh, bij de ene het, het obsessief gedrag en de andere heet het normaal gedrag. Maar, uh, <laughs> nee, maar, maar. Dat, dat ben ik wel mee eens. Dus ja. afvallen is ook de levensstijl gewoon veranderen. En een stukje bij beetje en niet in één keer. Want dan werkt geen enkel systeem ook meer. Nee. Maar ja. maar dat geweld? heeft ook met je zelfbeeld te maken, hè, denk je dan. We? Nou, dat, dat, dat afvallen bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een van de grote dingen. Dat dokter Frank dieet. Een vriendin van mij die had gewoon een zelfbeeld. Dat zei, ik ben te dik. Ik zou tegen, joh, niks aan de hand. Nee. Dat zelfbeeld was zo. En inderdaad, binnen drie, vier maanden was ze tien, vijftien kilo kwijt. Gewoon omdat ze ja. het per se wil. Helemaal gelukkig. Ja ja. Dus dat is zelfbeeld wat ja. je dan ja. hebt. Maar discipline, en meneer Gemmans heeft dat denk ik heel veel. Want als hij zelfs gaat lopen als het regent of sneeuwt, dan vind ik wel... Maar dat heeft iedereen dat, meneer Wolffers? Dat is ook een attitude natuurlijk. Maar is dat het niet van gekoppeld. of je het hebt of dat je het niet hebt? Dat meer nee, nee, weet je, het punt is... Wij leven in wat wij noemen een obesogene omgeving. En uh, uh, we, we, als, je, als je naar een station moet... je moet naar een walm van uh, uh, eetgeuren... moet je doorheen... En <coughs> Die ons voortdurend verlokken. Mm -hmm. uh, als kinderen uh, elf zijn en ze hebben een uurtje televisie per dag gekeken, hebben ze elfduizend commercials langs zien komen in hun leven uh, over wat zij lekker moeten vinden. En dat hebben ze in de oren gestopt. Dus ze, ze willen liever geen groente meer. En als ze langs de, de, die twee gele bogen van de meng, dan, dan oh, stoppen. Het is aangeleerd. Mm -hmm. Het is geconditioneerd. Mm -hmm. In zo'n omgeving is het verdomd moeilijk om uh, echt goed uh, uh, dat soort dingen te controleren. Ja. En dan zijn wij te gemakkelijk in het zeggen van... Uh, ja, maar mensen die dik hebben geen zelfdiscipline. Kletskoek. Kletskoek. Maar dan zou je bijna zeggen dat uh, het individu dat eigenlijk niet redt... en dat je misschien een overheid moet zeggen die, hebben... die zegt, nou, die commercials die zenden we ja. niet meer uit. Of uh, we verbieden, of we ja. doen een vettax, bijvoorbeeld, is ja, dat een goed ja. idee? En dat gebeurt dan in steeds meer landen. Maar ja, in ons land hebben we dat allemaal geschrapt. En uh, we zijn erg van, de, ja, we moeten het zelf oplossen. Ja. En ik denk dat dat niet eerlijk is. Bijvoorbeeld niet naar kinderen. Wat kunnen die daar nu aan doen? Wat moeten die daar nu op beslissen als ze vijf zijn? De, ja, je wil dat weghouden. En vettax is helemaal zo erg niet. Kijk, het is heel normaal dat als je dorst hebt dat je drinkt. Dat is normaal. Maar het is niet normaal dat je dus kinderen uh, aan het onderhandelen slaan. Of ze nu uh, cola of chocomel mogen drinken. Ja, ik bedoel, dus leg gewoon daar toch een, een, een kleine barrière ja. en dan kun je van dat geld, wat je daarmee ophaalt met die tax, ga je natuurlijk leuke dingen doen op school, want dan hebben we al of dat er geen geld is, <kuggen> maar dan is er wel geld voor om kinderen ook weerbaarder te maken tegen dat soort verleidingen. Maar Daarom je moet, moet dus kinderen doen. echt opvoeden, zegt u. Het is gezonder leven, dat moet je leren. En dat betekent dat je elke dag moet oefenen. En weet je, het punt is... ik voel me soms net een beetje sukkel uit de jaren 50, die allemaal dit soort eh, dwaze, vervelende boodschappen moet brengen. Dan krijg je één keer per week één speculage en een glaasje oranje. Ja, ja, ja, precies. De soberheid. en, uh, en uh, ja, Maar weet je... Het is wel de realiteit. Uh, we zien dus heel snel dat overgewicht toenemen. en overgewicht is op zich niet erg, want ik vind dat net zo mooi als helemaal dun. Dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat erom dat er natuurlijk in de slipstream... zit een veel hogere kans op uh, diabetes type 2. En dat noemden wij vroeger uh, jeugdsuikerziekte. Nou, dat gebruiken... Uh, sorry, ouderdomssuikerziekte, uh -huh. sorry. En uh, dat woord gebruiken we nooit meer. Het hebben we vervangen door diabetes type 2. Want het komt op steeds jongere leeftijd. En wat je nu al ziet... We weten dat van de kinderen die na 2000 geboren zijn, dat is al in 2050, dan krijgen we, het, ja, is heel ver weg, dat is doemdenkerij. En volgens de Maya-kalender halen we het toch ah, al niet eens Maar stel dat die Maya's geen gelijk hebben, nee. dan uh, uh, betekent dat dat één op de drie kinderen, dus, uh, uh, of één van de uh, drie van die kinderen. Diabetes gaat krijgen in zijn leven. Ja. En dat betekent een hoop uh, uh, menselijke uh, uh, verdriet... En, en, en, en, en vervelende aspecten natuurlijk van het chronisch ziek zijn. En het betekent een groot kapitaal aan zorg wat je moet gaan uitgeven. Nu kost diabetes al zo per jaar zo wordt geschat... pas een, een commissie die dat becijferd heeft, ongeveer 9 miljard. Tjoe, wat een ja, en dan praat je over 4 miljard aan behandelkosten... en 5 miljard over uh, ziekteverzuim. Nou, dat is wat. En als dat 2025 twee keer zoveel is... wij schuiven dus die rekening vooruit naar andere generaties... want dat moet ergens betaald worden. Dat is zo jammer dat je dan ja. dus nu niet over dit soort initiatieven... en daar is uh, evidence, zoals we dat in de geneeskunde vernoemen... er is goed bewijs dat dat uh, goede methoden zijn om het aan te pakken. Goed. Schuiven vooruit. Wij uh, gaan daar ja. uh, aandacht aan besteden. Dat hebben we net gedaan in ieder geval. Laten we eens gaan praten over voetbal. Toon Gerbrands, directeur van AZ. Club staat eerst in de competitie. En dat twee jaar na de DSB-crisis. Verbaasd? Ja, daar hadden we niet op gerekend. Het is dus zo dat de uh, doelstelling die we hebben... is normaal gesproken vierde, vijfde plaats. Dan hangen we de vlag uit. Uh, dan halen we Europees voetbal. En dat is tegenwoordig toch al uh, lastig om dat te halen... met uh, veel concurrentie. Dus wij, dat is onze doelstelling. Dus het gaat bijzonder wel... Dus, uh, ik hoest het maar even ja. een jaartje. Zijn jullie de vlag al aan het strijken voor het kampioenschap? Of is dat misschien nog een beetje te snel bedacht? Nee, dat, dat, dat is veel te snel. We hebben een mooie competitiestart. Uh, 38 punten. Ik heb berekend dat als je 60 punten haalt, dan word je vierde. Dan gaat de vlag in top En dan halen we gebak voor de hele club. Nee, nee, appels of zo, denk nee, ik. Nee, deze, <lacht> deze jongens trainen genoeg. Oh ja, die voetballers die dus bewegen is, uh, wel, ja. ja, want als het onderwijs wat meer ging bewegen. De politiek hm. heeft ook wel een rol. bewegingsonderwijs ja. terug te halen, maar dat is een zij stapje. Dan uh, kunnen ze ook wat meer eten ja. Maar nee, dan gaat bij onze vlag in top. En uh, er hangt al één vlag, want we zijn al een ronde verder Europees dan we gedacht hadden. Dus we hebben een soort realisme met een begroting van die de zesde in Nederland is. Ja, dan is de eerste plaats uh, boven ons stand. Ja. Hoe houdt u de boel een beetje onder controle? Dat de mensen niet al te veel al de, het hoog in de bol krijgen dan? Ja, dat, uh, dat is waar zit niet, nee, niet zo'n probleem. Nee? Het is zo dat wij zijn een club die dat vrij realistisch en een beetje normaal gedrag houdt. En het leuke is dat iedereen, of het nou spelers zijn, de coach... Uh, directie op bestuur die roept allemaal: ja, onze doelstelling is vierde, vijfde plaats. En uh, ja, zou het zo zijn dat we een tijdje doortrekken, we hebben we nog drie, vier wedstrijden te gaan en er zit meer in, ja, dan gaan we dat wel proberen de streep te trekken, maar in die volgorde. Ja, u zei net al: wij, wij zijn niet de club met het meeste geld. Daar nee. nou, is het ook zo dat uh, de crisis natuurlijk ook uh, voor alle clubs uh, een rol speelt. Maakt dat, dat ook dat jullie niet helemaal kunnen doen wat jullie zouden willen? Aan nou, spelers dus, aankopen en dat soort dingen? Ja, nou, misschien dat wij al een beetje voorlopen op de rest. Want we hebben al een curator over de vloer gehad. Oh ja. En die, uh, ja, die uh, op een gegeven moment was de club... Ja, was met de vraag of we nog zouden bestaan. En hoe we verder zouden gaan. En uh, met wat voor budget enzovoort. Dus dat was een vrij onzekere periode. En toen is alles wel tachtig keer doorgerekend. En uh, ja, wij moesten behoorlijk terug. We moesten van uh, 35 tot 40 miljoen... wat we ook al eens hadden, naar 25. En ja, dus contracten die uh, afliepen... die werden verlaagd aangeboden. Dus ik denk dat ongeveer... Uh, een besparing is gedaan van 40% op de salarislast al bij ons. Dus je verdient niet zoveel als je voetbal bij AZ? Nou, redelijk het gemiddelde salaris was ongeveer een, uh, 5 ton per jaar. Ja. En dat is nu ongeveer 3 ton. Oké, okay, dat is nog dus steeds, dat is een, dan steeds een aardig salar. Ik zou, ik zou ja. er wel voor komen, denk ik. Ja. Ja, maar ja, het vrouwenvoetbal is afgeschaft, hè? Ja, laten we even luisteren naar uh, waar u het al over had... over de periode dat de uh, DSB uh, omviel. En, en, en dat had natuurlijk ook gevolgen voor uh, AZ. Het complete imperium van Dirk Scheringa staat op instorten. Dat betekent dat... Uh, ik ook AZ kwijt ben. Ja, er is rondom zo'n ploeg veel gebeurd. 95 minuten, daar komt de vrije trap. De keeper is bij oh! hem en die komt hem erin. Oh! Het is niet waar. Dit is belachelijk. Wat hier gebeurt kan niet. Het is 1-1 en AZ ligt eruit. Uh, ja, dan krijg je de situatie. Wie wordt de eigenaar wat zijn de plannen? Dat weet je dan even niet. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verhalen. En ik hoor ook een hoop onzin. Maar ja, en dat speculeren, dat geeft wel een beetje onrust. Ongelooflijk. In een toch al zo geplaagd seizoen... Ja, Toon Gerber, als dat was toen uh, als het niet lukte om Europees uh, te gaan voetballen, ja. hoe was het om die dingen terug te horen? Nou, dat laatste moment dat was wel bijna een traumatische ervaring. Want uh, we hadden nog één minuut te gaan en er kwam nog één corner. Uh, in Luik was dat. En als wij gewoon die, die corner hadden verwerkt, dan waren we ronde verder gekomen. En nu ging een keeper mee. En die man die, keep, die, die kreeg die bal op zijn kop. En die, die, die kopt hem geweldig, hein, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> dat was heel knap. Ja, maar dat, dat ging de hele wereld over. <laughs> Alleen ja, t, toen zat, heb ik even twee minuten op de tribune gezeten... en ik dacht van, uh, ja, dat is wel heel veel pech in één keer. Dus dat kon er allemaal nog net bij. Ja, dus, uh, maar ja. ja want het was zo, u, uh, ja, Dirk Scheringa, DSB, die viel om. Uh, AZ was van Dirk Scheringa. Dus ja. uh, dat was voor u ook meteen heel spannend. Kunt u zich nog herinneren op welk moment u doorkreeg... hoe gevaarlijk het voor de club ging worden? Nou, ik had dat in het begin niet door. Ik hoorde wel dat er problemen waren, maar ja, iedereen legde mij uit... dat een bank in Nederland, die kon niet omvallen. En uh, daar hield ik me ook maar aan vast. En uh, tot we na een wedstrijd een keer uh, dat we wat besprekingen waren... en toen kwam er een Nelissen, die kwam langs. Dat is een bestuurslid van AZ die ook wat bij DSB deed. En die kan ons vertellen, nou, er komen een zware besprekingen aan... Uh, met het ministerie. En uh, stel je maar op in dat dat misgaat. En uh, dat, nou, je kan zeggen dat het naïef is van mij, maar uh, daar hadden we ons helemaal niet bij gesteld... Dus toen van de een de andere dag, toen ging het wel heel erg hard. En voor het weet zaten we persconferenties te geven over het uh, voorbestaan van de club. Dat ging binnen een dag of drie. Ja, u hoorde het woord steeds. Had u enig idee hoe, de, hoe u dat moest doen? Nee, ik. U uh, <lacht> deed maar. Nou, wat. Niet, niet, niet, maar niet over de curator. Het was zo dat we kregen een keer met de curator te maken. En ik heb uh, mijn leven een hoop dingen gedaan, maar dat wist ik totaal niet hoe het werkte. En toen hebben we een zet besloten, en dat is eigenlijk een, een gouden set geweest, om onze eigen curator in te huren. En dat is niet vaak vertoond, want meestal een curator die over de vloer hebben. Die man gaat allemaal dingen controleren. Ja. Maar die gingen ons precies vertellen wat wel kon, wat niet kon. Uh, welke handelingen je mocht plegen. Dus daar kreeg ik dan ja, van tevoren college uh, over. En dan, dan ging ik zitten en dan kwamen alle journalisten. ze Zal, zalen vol lijf werd het uitgezonden, zelfs. Ik al die vragen beantwoorden. zelfs zelfs met Paul Witteman, controleerde ze dat dan ook nog een keer. Door een advocaat. Nou, is het meestal goed gezegd. <lacht> dat klopt maar dat kwam alleen maar doordat wij onze eigen curator hadden die ons precies vertelde, die ging ik mee onderhandelen later. Dus je had dus curatoren van de bank, die uh, en voor, voor AZ, die dus met ons praten waren. En naast ons zat een andere curator en die hielp ons. En die en dat, fluisterde uh, u in, wat, ja. wat een handige zetten. Want wat was nou het grootste gevaar, dat de club verkocht zou worden? Ja, het is uh, en dat had ook gekund hoor. Ik bedoel, een curator heeft maar één doel, dat is zoveel Kom, mogelijk geld ophalen ja. voor de schuldeisers. Ja, en er, was heel, er waren heel veel schuldeisers, ja. er was heel veel geld nodig. Dat klopt, dus uh, ik dacht dat het iets van 13, 14 miljoen uh, was. Maar goed, er stond spelerskapitaal tegenover. En toen is uh, hij toch een poging gaan doen, en dat mocht hij ook hoor, om, om de aandelen te verkopen. Want die lagen bij, bij hem. En dan kon hij uh, ja, misschien wel een buitenlandse uh, eigenaar voor Van vinden. of zo. Ja, hij had het allemaal gekund. Uh, dat wordt overigens daar heel goed gecontroleerd. Want ze gaan ook echt naar waar het geld vandaan komt. En als zij door hebben dat een beetje dubieus is, dan komt er, zoals het heet, geen management gesprek met ons. En wij hebben dat jaar geen één managementgesprek gevoerd. Ja. Dus blijkbaar... Er waren geen serieuze kandidaten Nee, eigenlijk. dat kan je uiteindelijk zelf nee. stellen. Het, het kwam allemaal omdat Dirk Scheringa zijn imperium eigenlijk heel erg verweven had. Hij had zijn bank, hij had de voetbalclub, hij had de schaatsploeg. En het was allemaal één, één bedrijf. Ja. En daardoor kwam u natuurlijk ook enorm in de problemen. Heeft u hem dat eigenlijk nooit kwalijk genomen? Nee, het is zo dat als je in, in, in de professionele sportwereld kijkt... en ook in het voetballen, er zijn bijna op dit moment alleen maar eigenaren. In Nederland zijn er bijna niks. Maar uh, als we Europees spelen, spelen we alleen maar tegen clubs met eigenaren. En die zijn verantwoordelijk voor alles, dus die betalen het verschil. En wij hadden een begroting, wat ik net vertelde, van 35 miljoen. Dus daar was ongeveer 30 miljoen van gedekt uh, uit alle inkomsten. Ja, en een aantal miljoenen niet. En dat krijg je dan uh, vanuit zijn eigenaar. Maar ja, die verdient ook soms een hoop geld. Dus, ja, ik bedoel, dus het ik was even... nooit een probleem eigenlijk? Nee, ik heb me over een hoop dingen druk gemaakt in de eerste zeven jaar bij AZ. Maar niet over het geld. Nou, Want... Maar dacht u niet toen, toen dat imperium van hem omviel? Dacht u toen niet, ja, dat was al handig geweest dat het wat anders geregeld was? Nou ja, je kan zeggen, hij heeft ongeveer jaar of 16, 17 de club gerund. Ook toen ze in de eerste divisie zaten. Dus hij heeft zijn eigen geld, wat hij verdiend had, daarin gestopt. En ja, toen misging, toen zaten we in één keer wel met gebakken peren. Ja. Uh, dat mag ook duidelijk zijn, maar uh, ja, dat is uiteindelijk dan wel redelijk opgelost dat die aandelen gaan we terug naar de club en uh, wij moesten de, voor uh, 1 euro de uh, heeft hij dus gekocht, ja. <laughs> ja. ja. we ja. Gaan, hè? Eén euro. Ja. ja, dat was dan wel een mooi verhaal op zich, want uh, wij kwamen bij bij de curator de laatste dag om die aandelen op te halen. Dat moest symbolisch. Alleen, ja, uh, we hadden dat niet betaald uh, met, met de rekening. En toen moesten we een euro betalen, daar een kwitantie. En niemand had een euro bij zich. <laughs> dus, uh, Naar de schoonmaker, denk ik. Nou, ja, ja. Ja. Nee, maar dat is niemand. Dus uh, toen heeft uh, uiteindelijk, er was jurist bij een van ons... die heeft die euro maar uit eigen zak betaald. Dus die zijn dus, eigenlijk Nou, die heeft gefinancierd, laat ik het zo zeggen. <laughs> okay. En hij heeft hem niet teruggeclaimd. Dus uh, nee, dat nee. vind ik eigenlijk veel te leuk om een beetje de geschiedenis van die club te horen. Maar ja. ja, dat moet je echt betalen. En we dachten, nou, dat is, dat is symbolisch, maar... Dat, dat het echt, moest echt, oh, die 1 ja. euro moest dan ook echt wel betaald ja, worden? Moest, ja, het ja, moest zeker betaald worden. Hele roerige tijden eigenlijk. Eigenlijk een wonder dat die club het nu weer zo goed doet. Ja, ja. nou ja, kijk, je wordt heel snel op jezelf aangewezen. En uh, wat we toen zijn gaan doen is... Uh, we zijn op een aantal dingen gaan bezuinigen... maar niet op het, uh, zeg maar het management van het voetbal. Dus we wilden al de goede trainers hebben. Goede fysiotherapeuten, goede uh, doktoren... en alles wat je kan bedenken. Daar hebben we zelfs wat extra geld in gestopt... omdat de basis voetbal is. En de rest eromheen ja, hebben we ge, ja, voor een deel gesaneerd. En wat is er dan allemaal weg? Uh, nou, heel veel dingen. Maar we konden ook heel veel dingen ook anders. Want uh, als je ergens gaat kijken, denk dat je overal van 10% kan winnen. We hadden bijvoorbeeld twee dames bij de receptie zitten. Uh, als er één naar het toilet ging, was er al nog een tweede. Nou, nou is er één iemand. Ja. En uh, ja, als er even iemand moet zitten, neemt iemand even voor vijf minuten over... en dat is ook opgelost. Dus dat, dat is het arbeidsplaatsen. We hadden nog iemand die de bloemen deed. Nou, we moet moeten zelf water geven. Dat doe ik thuis niet, maar moet ik hem bij AZ wel doen. Ja, werk wel. Dus werkt uh, Nee, dus dat soort hele flauwe misschien dingetjes. Maar je kan heel veel dingen besparen dan als je even gaat zitten... En we hebben ook gewoon gezegd, we gaan met minder mensen meer doen. Dus met andere woorden, uh, schep je er bovenop met z'n allen en proberen dat voor elkaar te krijgen. En dat, dat is wel aardig gelukt. Dat is behoorlijk gelukt inderdaad. Wat heeft het met u persoonlijk gedaan, die tijd? Want het is toch wel even ja. heel hard werken, denk ik. Ja, wat, wat, ja, ik moet een beetje oppassen, want als ik het heel eerlijk ga vertellen... dan heb ik een geweldig jaar gehad. Want oh, ik, ja. mijn motief is mezelf ontwikkelen. En ik kwam in een wereld terecht die ik helemaal niet kende. Alleen je moet dat heel bescheiden zeggen. Want er zijn ook mensen die hun geld kwijt zijn geraakt. mensen die een baan verloren hebben. Uh, dus er zijn heel veel dingen gebeurd dus, maar met mij persoonlijk, als je het zegt, dan was dat ja, een topjaar om mezelf te ontwikkelen, maar ook dingen mee te maken. Uh, ja, je, je wordt met dingen geconfronteerd van hoe moet ik nu verder? Hoe kan ik een trainer binnenhalen? Terwijl de, de, de curator nog geen beslissing heeft genomen. Allemaal dat soort grappen. Maar niet enorm veel stress. Nee, het is zo dat, uh, ik had uh, een paar dingetjes die ik belangrijk vond. Uh, eentje was het mapje onbeheersbare Zaken. Dat, een mapje is, dat, ja, dat was een plastic mapje. Waar, uh, dus, ja, als iemand dus zei: er is geen koper, dan dus zei ik: is dat beheersbaar of onbeheersbaar? Nou, de vonden mensen onbeheersbaar, dan deden we dat erin. Ja. En uh, heel veel mensen maken zich nou druk over heel veel dingen die het niet zijn. Ja, ik bedoel, als iemand mij nu gaat vragen de financiële crisis oplossen, dat zou op mij in het mapje onbeheersbare zaken gaan. Ja. Daar kan ik me ook geen ik vrees, seconde ik vrees bij de meeste mensen. Ja, ja. Maar daar maak <laughs> ik me ook geen seconde druk over. Nee. Dus dat was gewoon, uh, er waren een aantal dingen waarvan ik dacht: ik kan daar niks aan veranderen. Nee. Nou, dan pak ik hier die maar gewoon. Precies. Ja, en dan, dus, dan overleef je dus, zo. Ja, en, en het tweede was een beetje balans vinden tussen uh, ja, je werk en het uh, thuisfront en wat vrije tijd. Want mensen vinden, ja, wat is dan belangrijk, je gezondheid, vrije tijd, of uh, wat we net over hadden, je werk. Nou ja, dat heb ik gewoon in balans gebracht. Dus ja, als ik uh, het leuk vond, uh, ik, volgens mij is een uitgeruste manager, heb je veel meer aan dan iemand die overwerkt is. Dus ik heb uh, een topjaar gehad, ik ben met kilo's afgevallen, ik ben meer gaan hardlopen, zo, dus ik had een wereldconditie. ieder Ivan Wolfers kijkt helemaal tevreden. En, ja. bezig, ja, dat was dat, dat, dat, dat was wel een keus toen. En uh, ook, ook uitgeslapen. Dus ik heb eigenlijk uh, een prima periode gehad. Want ik denk, iemand die fris aan de start zit... heb je meer aan dan iemand die vermoeid aan de start ja, zit. Nou, dus, dan, uh, alle, alle, alle adviezen van Ivan Wolfers, had u. heeft u al opgevolgd... voor u ze gehoord had. Uh, hoe lang blijft u nog bij de club? U heeft al zijn aanbod gehad uit Heerenveen. Ik denk dat er ja, meer mensen geïnteresseerd komt... zijn in... Uh... Ja, dat, dat gebeurt ons vaker. Soms bellen ze wel eens. En dan, uh... nou, als, je, als je in mijn boekje leest... Uh, daar stond in uh, dat Gert-Jan van Beek... die is bij de club gekomen... En De trainer, de, ja, de trainer die heeft toen op een jaar gezegd. Onder de voorwaarden. Dat ook het management bleef zitten. Dat hij het niet alleen hoeft te doen. En wij in één keer op zouden stappen. Mm. Nou, dat hij heeft een drie jaar contract bij aanzet. Dus hij zit op, op anderhalf jaar. Nee, dus dat commitment is gegeven. Dus iedereen die die vraag nu stelt. Die krijgt een heel makkelijk antwoord. Want dat staat al in het boekje. Ja. Uh, bij mij heeft dat alleen maar te maken met, met uitdaging. Uh, dat zijn mijn motieven. Dus zolang het uh, mooi blijft. Die club financieel bijvoorbeeld helemaal op de 0 euro te zien te krijgen qua schulden. Want oh, u heeft nog schulden? Dat gaat lukken, ja. Wij hebben nog anderhalf jaar nodig ongeveer. Maar dat gaat lukken. Daarna komt het nieuw trainingscentrum. Uh, dus kortom, er zijn al een paar leuke dingen te doen. Dus ik, uh, en ik heb ontdekt van mezelf dat ik eens kopen van twee, drie jaar kijken. Dus, uh, dus de komende twee jaar zit u in ieder geval nog bij zit. Ja. Oké. Okay. Nou, dan zijn we heel benieuwd wat u daarna gaat doen. Ja, wie weet. Goed, zometeen na het uh, nieuwsoverzicht van half drie... gaan wij uh, aan deze tafel praten met vakbondsbestuurder Ron Meijer... en met schoonmaker Kapi Lijfrok over de acties van de schoonmakers... en met Wim Berkelaar over het einde van de wereld... wat alweer eens een keer werd aangekondigd en deze keer door de Maya's. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. Het stormachtige weer levert problemen op, vooral in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Langs de A9 bij Amsterdam waaide een grote reclamezuil om. Ook kwamen er veel meldingen binnen van omgewaaide bomen. In Vinkeveen sloeg een vallende boom een groot gat in het dak van een monumentaal pand. Het KNMI heeft code oranje voor extreem weer afgegeven voor het noorden van het land. De overheid moet zorgen voor een goede overgangsregeling voor kunstenaars die gebruik maken van de VWIC. Een soort bijstandsregeling.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 Ze hadden een slaapfeestje en besloten rond vijf uur... om met de auto van een van de vaders een stukje te gaan rijden. Op een dijk probeerden ze de auto te keren, maar dat liep niet goed af. De wagen belandde in de sloot. De drie meisjes bleven ongedeerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. De storm heeft ook gevolgen voor het verkeer. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Die is tijdelijk dicht in de buurt van het Knoopend Watergasmeer komt door een geschaarde trekkerverkeer. Richting Amersfoort kan beter omrijden via de A2 via Utrecht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... staat tussen het knooppunt Lunetten en de Meern 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daar waart een bewegwijzingbord om. En op de A16 is een aanrijding gebeurd richting Rotterdam vanuit Breda. Op de parallelrijbaan zitten zeven auto's op elkaar. En dat duurt nog wel even de rechter is dicht. En er staat inmiddels een file van 3 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel Toon Gerbrands, de trotse directeur van AZ, Ivan Wolvers, arts en hoogleraar, over onze goede voornemens die maar steeds niet lukken. Vakbondstuurder Ron Meijer over de acties van de schoonmakers en historicus Wim Berkelaar. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD. Of gaat u naar de website Dit is de Dag.nu. En ook aan tafel Kapi Lijfrok, een van de treinschoonmakers uit Eindhoven. U bent in actie gekomen. Krijgen we hele vieze treinen? Eh uh, ja. Vooral vanuit Eindhoven en uh, waarschijnlijk ook van de uh, Rad van Nederland. Ja, want uh, schoonmakers hebben vinden het genoeg nou. Ja, dus dat betekent dat u helemaal niks meer schoonmaakt van die treinen uit Eindhoven? Uh, voorlopig niet, nee. Nee. Oké, okay, nou lekker. Uh, 2010 ook al acties? Ja, klopt, nu ja. Uh, weer. Uh, toen leek het alsof jullie heel veel binnen hadden gehaald, maar dat is dus toch niet zo. Ja, maar die CO die liep maar twee jaar, dus uh, nou moeten we een nieuwe CO en. Uh, we hebben netjes eerst gevraagd en de werkgevers willen ons niet geven over vragen, want ze vinden dat wij te veel vragen. Terwijl wij al die jaren wel hun, hebben, hun, hun ding hebben gegeven. Dus dan vinden wij wat wij nou vragen is gewoon doe het normale ding gewoon. Dus uh, vind ik wel dat ze gewoon ons dat moeten geven. Ja. Jullie willen uh, meer salaris doorbetaald worden als jullie ziek worden. Een ander ding wat jullie ook willen is respect. Ja. Hoe, vertel eens hoe, je, hoe, word je, hoe word jij behandeld als jij in die trein bezig bent, over het algemeen. Nee, kijk, voorheen werkten we eerst met 16 mensen in de, in de nachtdienst. En nu zijn we met acht. Dus uh, die, die uh, opdrachtgevers die willen steeds goedkoper. En uh, de uh, schoonmaakbedrijven die, uh, bieden steeds goedkoper aan. Dus uh, daar zijn de schoonmakers duper van. En dan vind ik dat ze daar gewoon uh, heel respectloos mee omgaan. Dat je mensen gewoon. Uh, de helft van de mensen eraf haalt en toch dat je verwacht dat mensen nog dezelfde kwaliteit leveren. Hm. Dus uh, en heel veel, e eigenlijk twee keer zo hard werken voor hetzelfde geld. Ja, we moeten benen rennen. Ja, ja. Holmeijer van FNV Bondgenoten. Uh, ja, uh, dat klinkt niet als hele goede arbeidsvoorwaarden voor de schoonmakers. Nee, precies. Nou, dat is ook uh, wat wij voortdurend constateren, dat het eigenlijk een schijnwereld is, waarin je prachtig mooie dingen met elkaar afspreekt. Ik zal zo meteen één voorbeeld geven. Uh, uh, en vervolgens uh, komt dat niet in de praktijk. En als voorbeeld is dat, bijvoorbeeld afgesproken, is dat uh, iedere schoonmaker in het eerste jaar een lager loon krijgt. 9 euro per uur, net boven minimumloon. Maar in ruil daarvoor wel een basisopleiding zou krijgen om te weten hoe je veilig en gezond kunt schoonmaken. Dat moet namelijk een toilet in 19 seconden bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, dat kan ik in ieder geval niet en heel veel andere mensen ook niet. Van die 35.000 mensen die allemaal lager salaris kregen... Uh, hebben maar 3000 mensen die opleiding gekregen. Ja. Nou, dat Zo, is het schijnwereld. Zullen we even luisteren naar hoe uh, het klonk in april 2011... toen het einde kwam aan die staking? Prima. ...feest voor de schoonmakers na bijna negen weken staken. U gaat morgen weer werken? Ja, morgen weer ja. werken. De schoonmakers krijgen er in twee jaar tijd 3,5% loon bij. Opdrachtgevers beloven nu meer te letten op kwaliteit... ...en op goede arbeidsomstandigheden voor de schoonmakers. En de schoonmakers die de Nederlandse taal niet goed beheersen... ...kunnen taalles krijgen. Die voor mij herhoopt, ik ga naar school. Ja, Ron dat klonk allemaal heel mooi. Was maar het daar ook? is dus niet heel veel van terecht nou, Het was de eerste keer en uh, het is een relatief uh, uh, ongeorganiseerde sector. Uh, heel veel mensen leven en werken in de onzichtbaarheid. Spreken de taal vaak slecht, worden vaak geïntimideerd. Dat was de eerste keer dat mensen uit de onzichtbaarheid stapten. En het is ook een illusie om te denken dat je dan meteen die prijzenoorlog die heerst kunt stoppen. Dat ja. was wel op het begin. Maar hadden jullie toen het idee van dat jullie het gewonnen hadden of hadden, wisten jullie toen eigenlijk ook wel van nou dit, dit gaat nog verder? In een sector als de schoonmaak, maar dat geldt volgens mij ook voor de beveiliging en de thuiszorg en nog een heel aantal andere sectoren heb je een continue tegenmacht nodig en die zijn we nu aan het opbouwen en die komt nu wederom uh, uh, stapt die in de in de zichtbaarheid en de KPI is dan goed voorbeeld van ja nee uh, uh, hoe is het met uw collega's schoonmakers willen die ook allemaal actie voeren of bent u een uitzondering nee bij mijn werkplaats uh, ja bijna iedereen is uh, die gaat met ons goed mee want uh, iedereen weet dat ze vanuit 2010 hebben geleerd dat je gewoon uh, het is in Nederland normaal dat je kan uh, opstaan weer rechten dus, uh, dus ze doen wel mee. De ja, actiebereiding zeg maar. is groot. Tom, uh, Romei, dus het is natuurlijk wel zo dat er steeds minder mensen lid zijn van vakbonden. Hebben jullie daar ook last van in deze branche? Ja, dat is interessant dat juist de vakbond van schoonmakers, uh, dat die juist groeit. Die is in tien jaar uh, van 10.000 leden naar 15.000 leden gegroeid. Uh, en die bestaat uit uh, mensen van alle kleuren en alle leeftijden. Dus het frame dat nog wel eens op de vakbond terecht uh, en onterecht wordt geplaatst... van de Witte Oude mannenclub, dat is in de schoonmaak totaal gebroken. Uh, ja, ik nodig u uit om donderdag te komen kijken in Amsterdam. Dan komen 2000 ruim 2000 schoonmakers bij elkaar. De grootste schoonmakersactie in Nederland in de geschiedenis. En daar zie je alle kleuren en van, van, van zwart tot wit en van, van, van, van grijs tot groen. Zou ik ja. En u hebt er ook als FNV bewust voor gekozen om niet op een klassieke manier die acties te <coughs> organiseren, maar de schoonmakers zelf? Want jij wilde ook alleen maar komen als je iemand mee mocht nemen? Ja, ja, precies. Nee, ik vind dat schoonmaak zelf moeten spreken. En ja, KP is een fantastisch mooie spreker. Een grote Jaanse jongen met een zachte geest. Dat is op zichzelf al Dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Wat is nou, wat, waar gaat het nou fout? Waarom, wat, want je zei net al van ja, mensen willen veel minder betalen. Is, ligt het probleem bij de opdrachtgevers? Is Absoluut. Ja, natuurlijk ook de schoonmaakbedrijven. Maar ja, dat, dat, dat is dan een extreme concurrentie. Uh, waarbij het schoonmaakbedrijf X zegt als ik niet laag inschrijf of onder de prijs inschrijf, dan doet hij het wel. En die die hebben van, van banken van ING tot de ministeries, eh, van universiteiten tot de Philips van deze wereld. Die hebben prachtige dingen in hun jaarverslagen staan. Om maar zo'n term te gebruiken om je vingers bij af te likken. Alleen dat is niet de praktijk. En eh, wij spreken die opdrachtgevers daarop aan. Eh, maar die doen daar weinig mee. Nee, maar en... die zeggen dan bijvoorbeeld tegen zo'n schoonmaakbedrijf, het moet 25% goedkopen. Ja, ik zal een voorbeeld geven, minister Kamp, eh, Sociale Zaken, ministerie, de Rijksoverheid. Eh, als eerste de ondertekenaar van een zogenaamde code verantwoordelijk marktgedrag, waar dan. Laat ik zeggen, de oplossing van zou moeten komen. Uh, en die, uh, die, die als een soort van Mahatma Gandhi. Nou, tot, het, tot het Nederlandse bedrijfsleven sprak en Dan zei. Maar dat we... ik hem nou echt niet nee, nee, meer maar, hoor, maar dus, uh, Het klonk als muziek in de oren dat hij uh, het Nederlandse bedrijfsleven aansprak en zei. Uh, Jullie moeten het allemaal beter gaan doen. Maar bij zijn eigen aanbesteding, van zijn eigen, aanbe... van zijn eigen ministerie. werd er 25% bezuinigd. Terwijl het maar 7% minder schoon te maken oppervlakte is. Dat is de realiteit. Klopt ja. Ja, want... niet. Toch Gerbrands, u staat ook wel eens natuurlijk aan de andere kant. U moet als club ook bezuinigen. U kijkt ook natuurlijk misschien wel of u op de schoonmaakkosten kan bezuinigen. Uh, herkent u iets in het verhaal? <kugels> Nou, ik zou sterk vertellen. Wij hadden uh, schoonmakers een eigen dienst. Uh, toen we bij, uh, zeg maar, de DSG ingaan nog zat. En wij, wij hebben ze, uh, hoe heet het, ze zitten, wij doen niet via een schoonmaakbedrijf. Dus die doet bij ons al het werk. Ja. En, en is dat en, goedkoper uh, dan toen ze zelf in dienst had? Nee, ja, bij ons is het een beetje lastig omdat ze ook een deling sponsoring doen. Dus dat is niet helemaal uh, uh, te, te zetten. ja, het is, dit is, uh, zij, zij kunnen het wat verdediger doen in die zin. Dat ze dus uh, veel meer mensen in dienst hebben, veel meer materialen in dienst hebben enzovoort. Uh, maar, want ik hoorde op de weg hier naartoe nog iets. Ik, eh, want ook over die, die, die dagen doorwerken, als je ziek bent... Dat, dat leek natuurlijk redelijk asociaal. Alleen ik hoorde net uh, op de weg hier naartoe dat iemand zei... ja, dat is wel zo, maar dat is zelf uitonderhandeld onderhandeld twee jaar geleden. Oh. Ze kregen een hogere uitkering en daar hebben ze die twee dagen voor ingeleverd. Oh. Is dat en... zo, meer? Nee, dat is, die wachtdagen die bestaan al een jaar of twintig. En natuurlijk, die zijn ooit in de CRO gekomen. Uh, maar dan voor geld. ja, ik bedoel, uh, als je niet georganiseerd bent... Uh, dan, uh, je kunt er ook voor kiezen om uh, mensen tegen minimumloon te laten werken. Dat wil je ook niet. Dus die zitten er al een jaar of twintig in. Uh, ja, los van hoe ze er ooit zijn ingekomen. Die moeten er gewoon nu uit, want dat slaat nergens op. Oké, okay, dus dat, dat, dat klopt niet, zegt u. Het is natuurlijk wel een moeilijke tijd om actie te voeren. Want we horen natuurlijk allemaal, er moet bezuinigd worden. Er is geen geld meer en dan komen jullie met salaris eisen. Ja, maar we hebben het niet zo over. Dat is interessant. Um, het is niet een spaakgelopen op loon. Want daar zijn we niet zo aan toegekomen. Het is een lief spaak op de dode maaldingen. U had al eigenlijk. Nou ja, ja, precies, nou ja, overigens. We hebben um, Franse kaas meegenomen. En wijn en kaarsjes. Dus de persoonlijke relatie is uh, fantastisch goed. Alleen die schoonmaakbedrijven. Die hebben natuurlijk ook geen ruimte. Omdat die opdrachtgevers hen die ruimte niet willen nee, bieden. maar dan kunnen jullie toch ook niet van die schoonmaakbedrijven verwachten. Dat, het, dat zij dat gaan, gaan geven. Nee, maar daarom spreken wij ook met name de ondergevers aan. En het zou misschien wel de traditie van uh, traditioneel uh, vakbondswerk met met zou. Misschien ooit moeten doorbreken, <totstuk> door dat ook de opdrachtgevers bij te halen. Maar wij spreken bovenal de opdrachtgevers aan: de ministeries, de belastingdiensten, de bank en gaan ze maar doen. Maar door. Fran, ja. want ik snap één ding toch niet: als iedereen nou 12% erbij zou krijgen, dan gaat toch die prijs totaal ook 12% omhoog? En dus betaal ik dan toch gewoon meer? Nee, maar dat is een broodje afverhalen. Dus ik weet niet waar je, dat, waar je dat gehoord heeft. Het broodje afverhaal is dat wij een loon, loonein hadden stellen van 12 Nee, dat maar het is doet niet over 12 of 5 wat ik dan hoor. Ja. dus Dat is ook wel zo verwarrend dat er twee van die getallen circuleren. Ja. Maar dan is het toch zo als iedereen dat zou betalen. Dus als die schoonmaakbedrijven allemaal zeggen, wij, ze gaan akkoord... dan wordt toch gewoon die prijs gewoon hoog. En dan gaat toch iedereen dat betalen? Ja, maar het wordt ook tijd dat grote banken en ministeries meer betalen van schoonmaak. Want ze krijgen nu niet de kwaliteit die ze, die, ze, die, ze, die ze willen. Dus op het moment dat u zegt bijvoorbeeld... Hè, wij krijg een deel van het schoonmaakbedrijf als sponsoring... ja, dan weet ik wel wie dat deel van de sponsoring moet betalen... door bij wijze van spreken er voor te werken. Dat is maar een voorbeeld, maar dat is op, op, op, uh, hoe het op heel veel plekken eraan toe gaat. Dat de, de, de prijzen die schoonmaakbedrijven uh, bieden, uh, waarvoor zij uh, zich aanbieden... die zijn veel te laag. En daar spreken wij de opdrachtgevers op aan die dat weten. Het is vergelijkbaar, laat ik een voorbeeld geef, het is vergelijkbaar met de gouden Rolex. Als ik een rode, gouden Rolex koop voor 10 euro, dan kan ik na, niet naar de hand zeggen... ja. Ik wist niet dat er iets mis mee was. Ja, dat is het verhaal van de schoonmaak en van heel veel andere sectoren. Ja, het is best een ingewikkeld verhaal. Snappen de mensen het? Dat het station weer vies is? Of het ministerie? Of het, Nou ja, noem maar op. Ja, volgens mij wel. Nou, uh, ik, ik kan hem wel zeggen, vanaf de VU... Wij, wij daar ben ik even verrast dat ik jou weer zie. Omdat, eh, twee jaar geleden zat je hier en toen ja. leek het inderdaad vrij succesvol te zijn. Maar ik weet, op de vuur was er toen nog een enige consternatie. Omdat op, op, vanaf de vuur op, op, op de top College van Bestuur ook druk werd uitgeoefend. Jongens, het wordt een puinhoop. Bij ons kort gelijk merken. Ja. Zee smerig. Dus wij begonnen zelf die toiletten schoon te maken. Heel goed. Ik ben zelf namelijk ook jaren schoonmakers. geweest. Nou, precies. We namen het met oude handwerk weer op als student. Maar... Toen was er echt ook in dat universiteitskrantje een soort weer stukken geschreven. Jongens, je moet die mensen fatsoenlijk financieren. Ja, ja. Kappie Luijverhoek, krijgen jullie positieve reacties van het publiek? Negatief? Uh, ja, na die staking 2010 kregen we wel positieve reacties en zo. Maar ja, wij, vragen meer, uh, wij willen positieve reacties meer van de opdrachtgevers. Want, en, niet, en het publiek want, dat kan je niet zo schelen, Ja, wel, Ik vind het ja, nou, jammer dat wij aan de stak zijn. Die treinen wel vies zijn voor die mensen. Maar we hebben al die jaren ons uh, zweet gegeven voor die mensen... En nou dat wij iets vragen, wil ik wel hun begrip daarvoor hebben. Dat wij, ja, want het, het kan gewoon niet meer zo. Kijk, bijvoorbeeld bij mij, ik zal je een voorbeeld geven. Ik ga naar huis, ik heb drie kinderen. Mijn zoontje vraagt me, mij, papa wil met mij naar buiten gaan spelen? Even balletjes trappen. Ja, maar papa heeft pijn aan zijn rug. Dus uh, ja, ik heb niet altijd tijd voor mijn kinderen meer. Oh. En zover is het bij de schoonmakers dat ze gewoon... Ja, een familie die lijden eronder. En daar moet iets, dat, aan, daar moet iets aan veranderen. Ja, want uh, wij vragen wel geld, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat er vooral om dat uh, die werkdruk die wij nu hebben, dat gewoon afloop moet zijn. Die schijnwereld. U luistert naar Dit is de Dag, met Elsbeth Gruttekke. Just to know van Gauthier. Welkom in de tijdmachine. Na welk jaar reizen wij terug, Wim? We gaan naar 1534. Toen hadden ze in ieder geval nog niet die Maya kalender, of tenminste die was er wel, maar daar keken ze niet op. Maar Zeker wat? Niet. Maar wat wel? Toen trok uh, de leienaar Jan Beukelszoon, Johan Beukelszoon, eigenlijk uh, natuurlijk beter bekend ook namens spreekwoord Jantje van Leiden. Jan van Leiden die trok vanuit Leiden naar Münster. Want in Münster, uh, daar trok hij mee met Jan Matthijs, allemaal van die leienaren. Uh, daar zaten een hele groep wedendopers. Dat was toen voor het Calvinisme een vrij grote uh, kring. Uh, die trokken naar Münster met het idee: daar is het nieuwe Jeruzalem daar kan het nieuwe koninkrijk komen. En Jan Matthijs, die, uh, die stierf, die is uh, omgekomen... bij gevechten met de bischop van Münster. Maar Jan van Leiden die sticht een eigen koninkrijkje. Die deed dan veel wijverij, dat haalde hij uit het Oude Testament. Uh, die had een soort communistische uh, gedachte. En die is naar een... Uh, en dat was dus echt uh, millenia, millenaristisch denken. Dat betekent en die dacht ook dat het einde der tijden einde der tijden, en hij als, uh, laten we zeggen, profeet uh, in uh, Münster... Komt er dat aan? En nou ja, het werd onhoudbare toestanden. Veel wijverij, communistische gezelschap, eh, dictator eh, Jan van Leiden. En uiteindelijk is hij eh, gevangen genomen, een half jaar gemarteld en opgehangen in ijzeren kooien aan de Lamberti-kerken in Münster. Ja, en aan het einde der tijden, dat kwam er niet. Nee. En dat was niet voor het eerst. Nee, dat was zeker niet voor het eerst. Je moet je voorstellen, dit gaat al heel vroeg terug. Uh, het is natuurlijk wel zo, dat stond ook vanochtend in de Volkskrant. Daar zit wel wat, wat in, het is niet helemaal waar. Het heeft heel veel met monetistische godsdiensten te maken. Christenom, jodendom, islam. Je hebt een lineaire gedachte, het is ergens begonnen en het eindigt ergens. Hm. He, in die andere cultuur heb je wat meer uh, cyclisch denken. Hoewel ook de Romeinen bijvoorbeeld in 410, toen uh, de stad Rome door de Westgoten werd uh, geplunderd, toen dachten ze juist, nou het einde tapijt is nabij en het komt waarschijnlijk door de christenen. Oh ja. Oké, okay, dus het, in dat lineaire denken gaan we er allemaal vanuit dat het een keer afgelopen moet zijn. Ja. En dus is er in de geschiedenis vaker gedacht dat dat het moment was. Ja, zeker. Nee, Geef nee, nog is... eens wat voorbeelden. Nou, Geef dus... nog eens wat lekkere voorbeelden. Er zijn eindeloze voorbeelden. Kijk, je, je moet je voorstellen, in de 19e eeuw, dat is, had je, maar dat komt ook Namelijk uit Amerika, uh, John Nelson Darby, William Blackstone. Dat zijn allemaal mensen die dachten, uh, en dat is natuurlijk interessant, dat heeft ook met christendom en jodendom te maken. Joden moeten terug naar het Heilige Land, naar Palestina, want als ze daar weer zitten, als de Joden daar weer zitten, dan komt de Messias. Dan is het moment daar. Dus toen in 1948, de staat Israël werd gesticht, had je bijvoorbeeld een Amerikaanse evangelist, Hall Lindsey, en die had het idee: nu is het moment. Ja. En toen in 1967 de bezette gebieden. Judea, Samaria, bij Israël getrokken werden. Nou, En dat, dat gaat op de huidige dag voort. heb je natuurlijk allerlei uh, predikanten, domers, christenen voor Israël... die denken, het kan eigenlijk het gebeuren. gebeuren. Ja. En, nou, laten we niet vergeten, de Jehovah-getuigen. Dat is natuurlijk een secte uh, uit de 19e eeuw. Uh, grote man was uh, Charles Taze Ru Russell. Die heeft bij leven vier keer de datum verschillen. Ja, verscholen. ik herinner me nog iets uit de jaren 70 of zo. Ja? Toen zou het ook een keer gaan gebeuren. Nee, zeker. Ja. Uh, uh, Charles Taze Russell zei 1874. Hmm. Lukte niet. 1878. Hey, wat open. zei hij dan iedere keer als het niet gebeurde? Nou ja, iedere keer was het een moment. Ja, dat dan begin je dan recht te praten. Dat doe je natuurlijk steeds. Van, ja, waarschijnlijk zijn wij zelf. Want dat is natuurlijk belangrijk. Zijn wij zelf nog niet rijp? Dus de wederkomst is nog niet rijk. Wij moeten uh, er ja, recht, recht zijn. Ons. En dan, ja, het ligt van ons. Het is de zondigheid der mm -hmm. mensen. Het is een vereffening ik, van de zondigheid. Ik zon. kom nog uit de tijd van Loude Gea... Palingboer. Lauwe Palingboer? hebt ook eens een keer het, het, het einde de tijden aangekondigd. Ik zie hem nog op opnieuw ergens ja, verschenen. Absoluut. En, en, en, toen? en toen, meneer Gerbrand? Ja, toch gebeurde niks. Dus nee, met, ik wil wel graag weten of dit verhaal klopt van die Mayas, Want dan moet ik even met Gert-Jan van Beek gaan praten. <laughs> Over hoe we dit seizoen gaan indelen. Jij toch je kampioen worden, dus hè? Laatste kampioen, dat zei Ivan voor laatste kampioen is nog kampioen, Ik zou dan anders een contract de kamp over volgend jaar hoeven we dan niet meer nee. te winnen. Nee. Maar nee, okay. Wim, de Maya's, dat is we je net allerlei christelijke voorspellers ja. van het einde der tijden. De Maya's zijn, zijn dat niet natuurlijk. Nee. Hoe moeten we dat duiden? Nou, de Maya's zijn eigenlijk, en dat, uh, dat is natuurlijk ook iets algemeens, dat zijn rekenaars. Dus de, de, die Maya-kalender, dat, dat uh, er zijn dan 13 perioden, zouden zijn uitgestrekt over 144.000 uh, dagen. En dan kom je uit, al rekenend op uh, 21 december 2012. En dan, ja, er is altijd nog discussie. Is het dan einde de tijden of een nieuw tijdvak? Echt. En dan zijn er weer mensen, nu het dagen... dat heb je ook weer die nieuwe sfeer die zeggen... Het is voor jou interessant, Elspeth, als enige vrouw in dit gezelschap. Wij krijgen nu een jaar van vrouwen. Want vrouwen staan dicht bij hun gevoel. Het, het tijdperk van de mannen zou voorbij zijn. Er worden weer allerlei mensen gaan er weer allerlei, interpreteren. Allerlei interpretaties ja. Nemen jullie het serieus, het einde der tijden, Ron Meijer? ben bent nee, heel erg met het, het nu dat, bezig, natuurlijk. Ik denk dat wij nog wel een tijdje kunnen staken. En dat we ons nog niet zo heel veel zin op moeten maken. <laughs> nee. Ivan Volvers, hou jij rekening met het einde der tijden? Nou, van mijn eigen tijd hou ik altijd wel rekening mee. Maar uh, die van de anderen. Ja, weet je. Ik word wel eens uh, van doemdenken uh, verdacht als ik uh, over hoe onze gezondheid zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld het overwicht, die toename uh -huh. van diabetes. Van, uh, en, en dus dan, ik heb eens met iemand gesproken die zei: Nou, maar dat is fantastisch toch? Dan sterft de mens, dat is fantastisch voor onze planeet. Want dan komt hij weer tot rust, dan kan er weer allerlei nieuwe dingen mee gebeuren. <laughs> ja, maar. Um, Nee, ik denk dat wij uh, hardnekkig zijn. En, en nu ik weten... hoor ook dat veel mensen denken dat wij er nog niet aan toe zijn, weet ik zeker. Dat het, dat, uh, dat niet zo is. Meneer Leijdenhoek, bang voor het einde der tijden? Uh, ik heb er nooit echt zo over nagedacht, maar ik uh, weet wel dat uh, ja, als het zo doorgaat, dan uh, zal het wel komen. Ja, ja. meneer Gerbrands. Oh. Nou, ik verheug me op de uitzending voor volgend jaar. Want dit is ja, dat ja. precies. Want dan neem ik aan dat er iemand vanuit de Maya-cultuur hier heeft. Ja, dat neem ik en even gaat vragen voor de antwoord. Hoe, dan, hoe dan, dan, dan ga ik ja. wel luisteren. Ja, Wim, want is het hoort het gewoon bij.. De menselijke cultuur om zo te denken, denk jij? Is ja, dat, dat, is dat, nee, is dat, dat vind ik juist de leuke vraag dat je stelt. Want dat zei ik in het begin van het uur al. Hè. Het is, uh, je kunt er natuurlijk heel lacheren om doen. En ik zelf, uh, ja, als historicus, zie je dat natuurlijk. Overzie je, nou je overziet niet alles. niet eigenwijs zijn, Maar je, je zit altijd te rekenen in duizenden jaren. Dus je ziet het iedere keer komen. Maar het is natuurlijk een interessant menselijk denken. Dat een mens kan dus niet het gewone leven aanvaarden. Er moet altijd overheen gedacht worden. Uh, het is ook een confrontatie met het schuldbesef. Het, het idee er staat ons of iets moois te wachten. Soms heeft het ook iets idealistisch ja. natuurlijk. Hè? Er komt een betere tijd aan dan de tijd die we hebben. Dus helemaal lachelijk wil ik er niet over doen. Tegelijkertijd kan ik het op geen moment serieus nee, nemen. Maar bijvoorbeeld, je hebt nu ook het denken over het milieu... en hoe wij de ja. aarde uh, verpesten. Is dat ook eerder in, in, in de geschiedenis gebeurd? Nou, ik zou steek tegenover die, die uh, Azteken-cultuur, dus de cultuur van die Maya's... en die Maya-kalender heeft in 1987 een enorme boost gehad... door een kunsthistoricus uit Amerika... Arguel of Argues, ik kan die naam niet goed, dus er zitten wat omlautpuntjes in, eh, niet goed uitspreken. Maar die heeft dus dat heel erg gekoppeld aan het milieu. Die heeft heel sterk Als wij die planeet blijven uitputten, en dat doen wij nu, zie je wel, die Maya-kalender, die, die, die, die is in werking. En als we niet stoppen, dat werd dan als een dreigement gezien, hm. dan is het al 25 ja. jaar zover. Nou, we gaan het gewoon afwachten tot 21 december 2012. Gaan we maar gewoon door, denk ik. Dat hoop ik. Met het maken van uitzendingen en andere dingen. Het is tijd voor onze dichter, en dat is Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je iets gemaakt over het einde der tijden? Zeker, en ook over goede voornemens. Nou, laat horen. Dat heet ook uh, goede voornemens. Ik heb gedrag, en de reden daarvoor is niet weg. Het blijft maar stormen, maar desalniettemin heb ik me dit jaar voorgenomen mijn huis niet vaker schoon te maken. Alsof ik me daar ooit aan zou houden. Ik huur wel zo'n schoonmaker in voor een habbekrat. En ik heb me voorgenomen me minder te schamen voor dit opgeblazen Mahatma Gandhi-lijf. Een sportschool zal ik niet zo snel van binnen bekijken. Ze verkopen daar niet eens gebak. En tot slot ga ik liever zijn voor mijn familie... al was het alleen maar omdat ze nu beneden in de woonkamer zitten te luisteren. Want schoonmaken, ho maar. En mocht dat niet lukken, dan maakt het niet uit. Laat mij maar leven in een schijnwereld. Want de wereld vergaat toch wel weer. <laughs> Dankjewel, Daniel D. We zetten het uh, op de website. Dit is de dag nu. Hartelijk dank hier voor de mensen in de studio. Toon Gerbrands, Ivan Wolfers, Ron Meijer, uh, Wim Berkelaar en Kapi Leijfrok. Hartelijk dank voor jullie komst. Ja, en uit idealisme verkochten ChristenUnie-senator Roel Kuiper en zijn vrouw Tjitske... hun twee onder één woning in het christelijk bolwerk Barneveld. Ze kochten een veel kleiner huis in een Amsterdamse achterstandswijk. Nou, een paar weken was mijn fiets al gestolen... En heng hier de helikopter in de lucht omdat er een winkel was overvallen. Ja, waarom verhaal je dan dat rustige plattelandsleven voor het leven in een achterstandswijk? En hoe bevalt dat? Straks een reportage dat allemaal na het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo.